10 uur Remmels, ons met het NMS-journaal. Een Amerikaanse vergelding voor de gifgasaanval in Syrië... is niet bedoeld om president Assad ten val te brengen. Het gaat erom dat er een antwoord komt op de schending... van het internationale verbod op het gebruik van chemische wapens. Al dus de woordvoerder van het Witte Huis. Washington publiceert waarschijnlijk nog deze week... een rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten... over de aanval van 21 augustus op een buitenwijk van Damascus.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 In Frankrijk gaan mensen langer werken. In een wetsvoorstel voor een aanpassing van het Franse pensioenstelsel... staat dat de Fransen in 2035 hun pensioen in 43 jaar opbouwen. En dat is anderhalf jaar langer dan in het bestaande stelsel. De regeling wordt geleidelijk ingevoerd. De bedoeling van de nieuwe maatregel is het aanvullen van de pensioenkas. Als er geen maatregelen worden getroffen... ontstaat in 2020 een tekort van 20 miljard euro. In het zuidwesten van Groot-Brittannië worden de komende anderhalve maand 5000 dassen afgeschoten. De dieren zijn volgens boeren gevaarlijk voor hun vee, omdat dassen rundertuberculose kunnen overbrengen. De das is in Nederland de beschermde diersoort, ook in Groot-Brittannië gelden beschermende maatregelen, maar nu is er tot woede van natuurbeschermers toch een vergunning voor het afschieten gegeven. De Nederlandse tennissers hebben tot nu toe geen succes op de US Open. Na Kiki Bertens en Robin Hazen is ook Timo de Bakker... in de eerste ronde uitgeschakeld. De Bakker verloor van de ongeplaatste Spanjaard Andújar in drie sets. Twee jaar vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt... en kan een nevel of een wispak ontstaan. Het koelt af tot 9 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, dan wordt het 23 graden. Dit was het NMS Journaal. Wij hebben geen winkelbanden, geen dure callcenters...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 Bij ons winkelt u met uw muis in plaats van een winkelwagen. Daarom bespaart u zoveel tijd. Mkbkantoorartikelen.nl. Langs de lijnen met Henry Schut. Goedenavond, er wordt aan de andere kant van de oceaan op dit moment nog volop gesport. In New York is de US Open aan de gang en in Rio de Janeiro zijn de beste judoka's met elkaar in gevecht om wereldtitels. De Nederlanders speelden daar opnieuw een bijrol. Judoka Birgit Ente ging in de tweede ronde ten onder, al was het verschil klein. Voor mijn gevoel is het niveau gewoon gelijk. Alleen uh, zij kreeg nu die straf in ja, het voordeel. En ja, daardoor heb ik de partij verloren. Het is niet zo dat ik zoveel slechter ben dan dat zij is. En ook bij het tennis op de US Open ging de Nederlandse inbreng van vandaag... Timo de Bakker roemloos onderuit. Zometeen Marcella Mesker over hem en ook over Roger Federer die op dit moment speelt. Beachvolleyballer Reinder Nummerdoor vertelt zo hoe zijn carrière nu verder moet... nu zijn partner er mee ophoudt. Richard Schuil houdt er later dit jaar op zijn 40ste mail. Twee maanden geleden keek ik zelf in de spiegel en dacht van heeft het nog wel zin om nog vier jaar door te gaan? Uh, kan ik dat nog opbrengen? Ja, nee. Hey. En uh, toen kwam ik het vrij snel achter dat het, uh, dat het niet zo was. Verder in deze uitzending de ronde van Spanje. En we kijken vooruit op de wedstrijd van PSV tegen AC Milan morgen in Italië. Kan PSV daarvoor een verrassing zorgen? Op eigen veld werd vorige week indruk gemaakt, maar bleef het bij 1-1 na de gelijkmaker van Matafs. Bruma die gaat schieten vanaf heel ver, die bal slecht verwerkt door de keeper en wordt binnengekomen door de rebound door Mataps. Het is 1-1 omdat er een blunder is van de keeper van AC Abiati die zich volkomen verkijkt. Tot 11 uur is dit langs de lijn. En er wordt ook vandaag gevoetbald in de play-offs van de Champions League... de beslissende wedstrijden voor onder meer Arsenal en Badje. met Dirk Kuyt. Arsenal won vorige week al met 3-0. Het staat nu opnieuw voor met 1-0. Paak Saloniki van coach Hub Stevens tegen Schalke 04 is 1-1. En dat was een week geleden ook de uitslag. Austria-Wien tegen Dynamo Zagreb staat 1-2... Het was daar eh, 2-0 vorige week, daar dus nog spannend. Legia Warschau tegen Steaua Boekarest is 1-2 ook. En ook daar is het nog spannend, want vorige week werd het daar 1-1. Bij Basel tegen Ludo Gorets uit Bulgarije niet zo spannend meer. Vorige week al 4-2 voor Basel en op dit moment 1-0 opnieuw ook voor Basel. Ook Timo de Bakker heeft het in de eerste ronde van de US Open niet gered. Hij verloor in navolging van Robin Haase en Kiki Bertens zijn openingspartij. De Spanjaard Pablo Andujar bleek in drie sets te sterk. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Marcela Meska, goedenavond. Goedenavond. Het was dus in straight sets. Wat had de Bakker in te brengen tegen Andujar? Nou ja, eigenlijk niks. Hij begon uh, meteen met uh, het inleveren van zijn services, een achterstand. Nou, dan begin je niet lekker aan een wedstrijd. Uh, je wil een beetje bijblijven, je wil wat kansjes creëren. Maar uh, ja, als je meteen achter de feiten aanloopt, uh, ja, dan, dan is het een, uh, een, een hard werkwedstrijd. En dat werd het ook voor de bakker. Want ja, drie keer zes, vier verliezen, dan denk je nou netjes. Maar ja, nee, je wilt toch wel één setje een tiebreak hebben. Of een zeven, vijf, of een setje pakken, ook al verlies je. Dus ja, dat is geen goede wedstrijd, gewoon zo makkelijk verliezen. Ja, nou ja, of gewoon winnen toch, want wij kennen een team de Bakker die dit soort wedstrijden won. Ja, maar dan moet je wel weer teruggaan naar het jaar 2010. Hè? Want dat was ook het jaar dat hij de derde ronde haalde op de US Open. Er stond 40 op de wereldranglijst. Veel gebeurt sinds die tijd. Hij is echt helemaal afgegleden. Maar ik moet zeggen, het laatste jaar is hij toch wel uh, teruggeklauterd. Staat deze week zelfs weer uh, voor het eerst in de top 100. Hè? Al is het plaats 99. Dus ja. hij krabbelt terug. Uh, maar ja, nog niet goed genoeg uh, uh, om die Andoegar te kloppen... die dan ergens in de 50 staat. Dus bijna twee keer zo. Hoog. En dat zie je dan. Die is, die is ervaren. Die is ook wat ouder. Um, die speelt heel solide. Uh, die krijgt de eerste anderhalve set. Drie breekkansen. Uh, drie keer raak. 100 scoren. En uh, ja, de bakker serveerde niet zoals hij kon. Um, Breekpuntjes niet benutten. Een uh, beetje wisselvallig. Nou ja, en dan, dan kom je niet in de wedstrijd. En dan verlies je drie keer zes, vier. En dan ben je eigenlijk kansloos geweest. ja Laten we het even iets breder trekken dan alleen deze wedstrijd van de bakker. Hij is weer bezig met een andere coach... Nu nog redelijk nieuw, Melle van Gemerde. Um, waarom gaat het van Gemerde lukken wat al die voorgangers niet is gelukt? Nou, Bij ja, de bakken? Dat moeten we natuurlijk nog gaan zien of het ja. gaat lukken. En waarom denk Ik... je? Nou ja... Um... Ik, ik denk eigenlijk nog helemaal niks. Uh, wat ik me ga afvragen, uh, ik ken Melle redelijk goed. Uh, wat ik heel positief vind, is dat hij vroeger toch zelf als speler heel erg fit was. Hè. Hij had echt een six-pack. Hij uh, trainde fysiek heel, heel hard. Had hij ook nodig om zijn wedstrijden te winnen. Dus ik hoop dat hij dat een beetje overbrengt op Timo de Bakker. Want dat is wel een puntje voor verbetering vatbaar. Dus, dus dat harde werken, veel fysieke arbeid verrichten, dat is positief. Uh, maar ja, het is natuurlijk nog een jonge jongen die niet veel ervaring heeft als coach. Het is ook een goede vriend van de bakker. En ja, dat is natuurlijk ook het punt. Is een Melle van Gemerde um, ja, ervaren? En, en misschien ook wel. Hard genoeg om ja, af en toe Timo de Bakker de les te lezen. Want ja, dat moet je toch doen als, als coach naar je pupil. En, en, en ja, dat is altijd het punt ja, wat uh, de toekomst zou moeten uitwijzen. En ja, je, je moet zo iemand natuurlijk een jaar de kans geven. Dus ik hoop dat de relatie uh, tussen deze twee een jaar stand houdt. En dan kan je de rekening opmaken van ja, of, of het, uh, of het uh, loopt en of het werkt. En of van Gemene een goede coach is. Want ja. Ja, dat moet hij nog bewijzen. Ja. Dan hadden we de afgelopen nacht, dat was voor de Amerikanen gisteren... dus dat is, eigenlijk lijkt dat alweer lang geleden... maar we hebben het toch niet over gehad in de avond uh, langs de lijn. Robin Haassen, uh, die verloor uh, van de Canadees Frank Dansevich. Met wel close cijfers toch, 7-6 verloor hij zijn sets. Uh, 7-5 en 7-6 en ertussenin won hij zelf een set met 6-3. Waar was uh, de vechtjas Haasen? Nou, de vechtjofse hazen was er wel. Uh, die, die is er altijd wel, vind ik. Want uh, hij is op een top professional. Hij, hij wil altijd heel graag. Alleen, ja, er gebeurt ook altijd veel met hem. Hij had nu ook weer wat pijntjes. Nou, daar word je zo langzamerhand een beetje moe van. Hij heeft die pijntjes wel, want hij heeft een slechte knie. En hij heeft vaak van zijn rug of van zijn beelspierlast. Maar ja, we moeten iedere keer die verhalen dan horen. En ja, dat, dat, dat maakt het er niet positiever op. Weet je, dan Dal heeft ook last van zijn knie. Uh, maar die hoor je er niet over. Als die last heeft. En uh, Federer heeft een rugblessure. Die hoor je daar niet over. Die praten daar het liefst niet over. Want ja, ze willen het gewoon hebben over het tennis. En bij Hazen is er dan altijd wat. En, en dat is jammer. Dat gaat een beetje ten koste, vind ik, van de focus op de wedstrijd. Al met al, ja, hij verliest van een jongen die honderd plaatsen lager staat. Heeft zijn kans gehad. Ik denk dat hij die in de eerste set heeft verspeeld. Setpoints gehad. Verliest hij een tiebreak. Maar goed, die Densevich, die Canadees... Uh, speelt goed op dit soort snelle banen. Uh, ligt hem ook goed. En ja, Ik heb het idee dat Hazen en, en de US Open... is nog niet echt een, een geweldige love affair. Hij heeft daar hm. nog niet uh, hele grote successen behaald. Tweede ronde, uh, het verst tot nu toe. Dus dat moet wellicht nog uh, komen. En um, ja, wellicht is dit ook een Grand Slam die hem net... qua baansoort en omstandigheden net wat minder licht. De tweede dag is nu een uurtje of vijf oud. Heb je al bijzondere uitslagen gezien, bijzondere wedstrijden? Nou, bijzondere wedstrijden nog niet. Maar wel een bijzondere uitslag. Jerzy Janowicz, die, die lange pol die zo'n indruk maakt op Wimbledon Een halve finalist, verloor die van Murray. Ja, die verliest uh, roemloos van uh, Maximo uh, González. Um, ja, een bescheiden de speler. Drie setjes. Nou ja, was de Janowicz ook niet helemaal fit. En ja, dan gooit die polder er met de pet naar. Dus dat is zeker geen voorbeeld uh, voor uh, uh, ja, uh, velen als je hem zo ziet spelen. Want je ziet hem helemaal niet vechten als het een beetje tegen zit. Maar hij stond wel als 14e geplaatst, dus uh, na Nishikori, de Japaner die er gisteren op dag 1 uitvloog, is dit toch ook wel een, uh, een verrassing bij de mannen. Ja, en op dit moment dan bezig, Roger Federer, in zijn eerste ronde, die eigenlijk gisteren gespeeld moest worden, hè, maar ging toen niet door, vanwege het slechte weer, tegen de Sloveen Grega Zemja. Hoe gaat het met Federer? Ja goed, 6-3-2-0 staat hij voor, eerste 6-game. Ja, een beetje zoeken. Drie gelijk. Uh, niet echt het verschil laten zien. En ineens hup, geeft die gas 6-3-2-0. Omstandigheden in New York zijn lastig. Het waait veel. Gisteren ook. Het is warm. Die bal die uh, vliegt echt door de lucht. Banen zijn snel in New York. Het is snelste Grand Slam van uh, de Vier Grand Slam toernooi. Nou komt dat Federer over het algemeen goed uit. Uh, maar je moet uh, heel scherp zijn. Je moet uh, snel op de benen zijn om, om, om die, die snelle ballen te halen. En uh, Federer heeft kennelijk gas gegeven tegen die Zemlya. Een sloween is dat. En uh, ja, dat gaat hij natuurlijk winnen. En wij hopen dat hij het wint voor Elve, Want we horen je straks nog terug bij die wedstrijd. Marcella, dankjewel voor nu. Time. The carpet radio pair, soon as the sharing comes out of hair, the jet Met Rock the Cash bar. De wereldkampioenschappen judo verlopen tot dusverre teleurstellend. door de vroegtijdige uitschakeling bijvoorbeeld van de Nederlandse lichtste mannen. Vandaag was het de beurt aan de eerste vrouwen in de klasse tot 52 kilogram. Maar ook dag 2 in Rio de Janeiro werd geen vrolijke aangelegenheid. Zo stelde verslaggever Matthijs te vast. De Friese vlag hangt in top hier in het Maracanazinho gymnasium wanneer Miranda Wolfslag uit Leeuwarden voor het eerst in haar leven het WK Judo betreedt. Ze kende bij de loting geen geluk, want in de eerste ronde treft ze de Olympisch bronzen medaillewinares Priscilla Neto uit Frankrijk. Wolfslag geeft de partij zeker niet zomaar uit handen, maar in het tweede deel moet ze toch echt haar meerdere erkennen in de Française. Ze verliest op straffen. Miranda, dat is, kan ik me voorstellen, niet het debuut waar je op gehoopt had. Nee, zeker niet. Nee, ik begon lekker. Gelijk, oh, ik dacht van nee, die zit echt goed. Maar ja, toen kon ik niet zo goed bij de pakking komen. en ja, dan kreeg je straf omdat ze dan net is of ben jij uh, passief. Dus, uh, ja, ik had het langer gehoopt. Ja. Had je ergens in de partij het gevoel dat het, dat het nog komt? Ja, ja, nou ja, vooral het begin. Toen dacht ik echt zoiets van, oh, nou, dit voelt goed, uh, deze is voor mij. Maar ja, dan krijg je straffen tegen en je komt niet zo lekker in die pakking. Ja, dan wordt het gewoon lastig om echt dichterbij te komen om die scores te maken. Want ja, je hebt elke keer net iets te veel afstand waardoor je er niet uh, goed onder komt. Dus uh, Nieto, uh, geen schande om van te verliezen. Uh, wat dacht je eigenlijk toen je die loting zag? Ja, wel een beetje balen. Ik ken haar natuurlijk. Ik heb uh, nou ja, één keer tegen haar judo, dat was al een paar jaar geleden, had ik alleen op, ook op straffen En uh, ja, trainingsstage trainingstage wist ik gewoon dat ze echt uh, met die pakking dat ze daar gewoon heel goed in is. Maar ja, als ze zei op het begin, dacht ik echt van, oh, dat kan ik goed controleren. Dus die pakking uh, valt wel mee. Maar ja, toen begon ze mijn linkerhand uh, vast te pakken. Ja. Het is toch... Uh, Nee, Geneten is het toch echt derde de van Lewis Spelen. En ik begon gewoon goed tegen haar. Dus dan uh, heb je het gevoel dat er meer is zit. Maar je mag niet verder. Dus dat is gewoon malen. Uh, ja. De tweede dame van vandaag is Birgit Ente. Met haar 25 jaar inmiddels een routinier. En zij treft het wel in haar eerste ronde. Ze heeft slechts een paar minuten nodig om haar Zambiaanse tegenstander vakkundig naar de grond te werpen. Ippon. De tweede partij is alleen een ander verhaal. Daarin neemt ze het op tegen de thuisfavoriet Erika Miranda. Ja, het begin was zo tactisch. We waren allebei zo uh, druk geef met onze armen. We konden er allemaal niet doorheen. Het was gewoon een heel tactisch spel. En ook in deze partij valt de ene naar de andere straf. Met als resultaat de derde straf voor Ente vlak voor tijd. Birgit, ja, dat was een uh, gevalletje alles of niks hè? Uh, ja, vooral de laatste 60 seconden. Ja. Dus ik moest wel alle, alle risico nemen, want ik stond 3-2 qua straffen achter. Maar, sorry, droge mond. Maar ik moest... Uh, de eerste straf was volgens mij omdat ik een blokte, dus een, een te gestrekte arm had. Maar dat vond ik niet, oké, okay, dan goed. Dat is, uh, het zei zo, er stonden 2-2 qua straffen weer. En dan volgens mij een minuut voor tijd, maar dat weet ik niet meer 100%. zeker. Dus ik kreeg de derde straf. Ja, en dan uh, weet je niet meer of je hem terug kan halen. Ben je, we zijn continu hetzelfde spelletje aan het spelen. Dus ik kwam er niet doorheen, zij kwam er niet doorheen. Nou, dan moet je 16 seconden voor tijd. Ja, dat is alles of niks. Of je gaat met 3-2 straffen eraf. Of ik probeer gewoon nog een uh, actie te maken. Ja, die viel naar haar voordeel uit, want ik had hem gewoon niet goed. Je judo tegen een ja, het is misschien flauw om te zeggen... maar had je ook misschien ergens het gevoel dat dat ook wel behoorlijk in haar voordeel was... als je kijkt naar die straffen? Ja, ja tuurlijk. Je speelt een thuisvoordeel en uh, dan krijg je, krijg je net even die, uh, die kansen... of die straffen die ik dan uh, tegenkrijg, die krijgt zij mee. Dus dat is, uh, ja, dat is zonde, maar dat, uh, je weet dat je, als je tegen een Braziliaans speelt... dat publiek uh, je op zit te jutten. Net als gisteren, ook vandaag dus weinig fortuin voor het Nederlandse judo hier in Rio de Janeiro... Morgen komen de dames tot 57 kilo en de heren tot 73 kilo in actie. Voor Nederland betekent dat drie judoka's. Bij de dames Gilles Fransen en Carla Grol. Inderdaad, het zusje van. Bij de mannen is dat Dex Elmond. En met name van die laatste kunnen we zomaar wat verwachten. Dit is wat de bondscoach Maarten Arends over hem te zeggen heeft. Spelen pech, hè? Niet vergeten, jongen, al twee keer een WK-finale afgelopen keren. Dus dat is heel knap, ja, en nu. Uh, ja. Alles wat het minder is, zou je zeggen dat het niet goed is. Maar dat ben ik absoluut niet met jullie eens. Ik vind dat als die jongen gewoon weer een medaille haalt of hij in de buurt komt, is het gewoon goed. Weet je, is inmiddels vaardiger geworden, is ook een dagje ouder. Ja, hij pech gaat er te spelen. Maar voor de rest is hij gewoon absoluut een kanshebber. Maar komt het niet ook uh, doordat je, als je hem ziet judo uh, en hem bezig ziet, dat je ook het gevoel krijgt dat er altijd goud in zit bij hem? Ja, Deks is uh, verrassend, hè? die kan altijd scoren. Ja, maar. Dat gewicht, waar waarschijnlijk weer 90 man rondlopen... kunnen er 10 van iedereen winnen. Dus dat maakt het zo lastig. Ik ben gewoon blij met de medaille verdek. Morgen dus, eindelijk. Medaillekansen voor Nederland. Ja, en nou nog verzilveren dan die kansen. Anton Jansen is de nieuwe hoofdtrainer van NEC. De 50-jarige Jansen is de opvolger van Alex Pastoor die vorige week maandag na drie wedstrijden al werd ontslagen. Jans is afkomstig van FC Os, uit de eerste divisie dus... waar hij sinds begin vorig seizoen hoofdtrainer was. Hij begon en eindigde zijn voetbalcarrière bij NEC. In de tussenliggende periode kwam hij ook uit... voor Fortuna Sittard, PSV en het Belgische Kortrijk. En morgen is het erop of eronder voor PSV. In Italië speelt de ploeg van Philip Cocu dan tegen AC Milan... met als inzet het hoofdtoernooi van de Champions League... en de daarbij behorende zak geld. Vorige week bleef PSV steken op een 1-1 gelijk spel. Maar het vertoonde spel was hoopvol en heeft de stemming een beetje doen omslaan. PSV zou wel eens in staat kunnen zijn tot een stunt. Philip Cocu liet vanavond op de persconferentie ook blijken dat zijn ploeg er vol voor zal gaan. We gaan uh, onze huid zo duur mogelijk verkopen en echt strijden voor, uh, voor de kansen die, uh, die komen gaan. We zijn hier, we zijn zo ver gekomen. Als je op dit punt bent, ja, dan moet je natuurlijk wel echt alles aan doen om uh, met z'n allen het eindtoernooi te gaan bereiken. Want dat is ons doel en daar, daar gaan we vol voor morgen. Dat zei Filip Koukou. Ronald van der Geer vanuit Milaan, goedenavond. Dag Henri, goedenavond. Jij hebt vanavond een stukje van de training gezien. Ben je daar iets wijzer van geworden? Nee, helemaal niks. Omdat het over het algemeen zo is dat je 15 minuten mag kijken naar een training... en dat is dan de warming-up. Daarna gaan de pilonnen het veld op en de ballen. Uh, maar wat ons natuurlijk wel een beetje duidelijk is geworden... is dat het een laatste test was bijvoorbeeld voor Bakkely en voor, uh, voor Wijnaldum... die wat, wat volle belasting kreeg. Ja, en voor de rest probeerde PSV's toch zo ontspannen mogelijk... naar deze wedstrijd toe te leven. Want, want heel veel spanning erop zetten heeft weinig zin... Nou, jij zei net al, het, is, het, is, het gevoel is een beetje veranderd. Hè. Je, je begint aan zo'n zo tweestrijd met Milan met het idee... ja, wat hebben we er eigenlijk te zoeken? Dat was ook een beetje het verhaal rondom PSV. Maar ja, die wedstrijd vorige week 1-1, mogelijkheden op meer. En eigenlijk een domme goal weggegeven. Nou ja, geeft in elk geval uh, de burger moed. En dat is toch wel een ander gevoel als vorige week uh, beginnen aan deze wedstrijd. Ja, je had het al aan. De grote vraag is natuurlijk... het wel of niet meespelen van de twee probleemgevallen, Wijnaldum en Bakali... Hun meespelen is nog onzeker, al lijkt Wijnaldum de beste kans te maken. Ja, dat, dat lijkt mee te vallen. Maar dat is natuurlijk nog iets anders dan dat je meetraint. En het volledig gaat belasten. Dat is wel een belangrijke indicatie of, uh, of je kan spelen. Want je moet natuurlijk wel, uh, wel fit genoeg zijn om in zo'n topwedstrijd uh, een goede prestatie te leveren. Nou, we gaan zo meteen uh, trainen. En uh, dan zal de laatste afsluitende training bepalend zijn uh, wie inzetbaar is voor morgen en wie niet. Ja, bij Naldum dat lijkt dus wel te gaan gebeuren. Wat denk jij, Ronald? Ja, nou ja de, de, de grote vraag is natuurlijk... Kijk, zoiets herstelt natuurlijk in het dagelijks leven vrij snel. Hè? Dan denk je, hey, ik kan weer het een en ander. Maar het gaat natuurlijk wel om die maximale belasting. Maar het lijkt erop dat, uh, dat, dat Cocu erop gokt... dat hij inderdaad wel kan spelen. Um, dan denk ik eerlijk gezegd dat er een steep gaat... door de naam van, uh, van uh, Bakkerli. Uh, simpelweg, omdat je niet met twee uh, vraagtekens aan een wedstrijd begint. Eén kan nog. Uh, stel dat het niet gaat, moet je die snel wisselen. Maar twee is een te groot risico. Daarnaast is Park er natuurlijk weer bij. Die is het afgelopen weekend uit voorzorg aan de kant gehouden. En uh, het lijkt mij zeer raadzaam ook gezien zijn ervaring en manier van spelen dat hij aan de rechterkant start. En dat uh, Bakkely, uh, zeker omdat hij nog niet 100% fit is, uh, achter de hand wordt gehouden. Maar dat Wijnaldum wel een starter zou kunnen zijn. Mits er natuurlijk vanavond hele grote problemen zijn opgetreden. Ja, ja en die Park die heeft zelfs letterlijk de ervaring hè, van daar spelen en daar schitteren ook zelfs. Daar schitteren, met, met PSV goed gespeeld en ja. met Manchester United daar, daar ook gewonnen. Ook nog, dus wat dat betreft, ja, hij weet wel uh, uh, hoe je daar Milan kan verslaan. Nou ja, hij was natuurlijk een van de grootheden in de tweestrijd die PSV in de halve finale van de Champions League uh, uitvocht met Milan. Ja, dan was hij de grote man. En uh, ja, wat dat betreft kun je hem uh, graag aan boord hebben, zeg maar. Even nog over die stemming in de ploeg, hè? want je hebt dan maar een klein stukje gezien van de training. Maar ik denk dat je dan toch kan voelen en kan proeven hoe dan de stemming is in zo'n groep. En, en, en over er vertrouwen vanaf straalt. Ja, dat straalt er vanaf. Maar dat straalt natuurlijk van dat hele PSV wel af. Um, um, Zo'n zeepert, zo zo als je dat zo mag noemen, tegen Irakles, tegen kijk, dat gebeurt altijd een keer. Daar is de ploeg niet echt van in de war geraakt. Uh, dat het allemaal wat instabieler is qua prestatie, ja dat moet je ook maar een beetje in, uh, incalculeren. Maar er is ook bij de jongens natuurlijk wat veranderd. Toen de loting bekend werd hè, en Milan eruit kwam, dan zag je het al helemaal voor je. Hè, dat ze foto's van elkaar maakten in San Siro, achter een mooie club en wat... He, ja, het was eigenlijk meer het beleven dan echt ervoor strijden. Dat was het gevoel. En je ziet nu aan alles uh, rondom PSV uh, ook vandaag, die persconferentie je ziet gewoon, hier zit een ploeg die gaat voor, uh, voor groepsfase Champions League en, en die draaiing is natuurlijk bewerkstelligd in Eindhoven. En ja, dat heeft natuurlijk effect op zo'n ploeg. En dan is ineens dat genieten en dat, dat kleine jongensgevoel weg en voelen ze zich grote mannen die op een volwassen professionele manier naar een wedstrijd toe leven. En dat, ja, dat zie je, dat straalt eraf en dat dat is ook nodig om tot een resultaat te komen. En hoe staat Filip Cocu, de toch nog zeer jonge coach, in dit verhaal? Zelfde idee? <güls> denk ik, ja. Uh, straalt vertrouwen uit. Straalt er ook van rust uit. Nou ja, nou is Philip Kucu natuurlijk nooit echt een praatjesmaker geweest. <tie> dat, dat bleek vanavond ook wel tijdens de persconferentie. Hij zat daar met Tim Matas. Nou ja, dat kan je beter niet doen. <tie> Tim Matas heeft op, op, op vier vragen hetzelfde antwoord gegeven. Dat is een uh, moeilijke wedstrijd, mooie wedstrijd. En uh, we gaan ons best doen. Maar waarom zit uh, hij daar dan? Omdat hij vorige week het doelpunt maakte. Wordt dat wordt iemand niet, aangevraagd? Of, <tie> nee, de... ja, nee, hij wordt niet aangevraagd. Hij nee. is aangewezen. <tie> ja. ik, heb, ik heb werkelijk geen flauw idee waarom er voor hem is gekomen. Maar er waren ook niet zo heel veel vragen voor hem. Maar ja, hij kon nog naar Napoli. En daar wilde de Italiaanse pers wel het een en ander over weten. Van joh, heb je er nou geen spijt van hè? dat je niet naar Napoli bent gegaan. En nou ja, hij heeft daar helemaal niet op ingegaan. En, en, en, en wijft alles weg. En ja, dat, dat is niet zo heel leuk om, om daar... Uh... En Cocu was nog wel een beetje eerlijk. Want die zei ook wel, en dat is dan ook wel weer leuk van... Hey, die jongens zijn toch wel op een bepaalde manier natuurlijk gespannen. Voor die wedstrijd toen is dat eigenlijk met jou alles meegemaakt. Maar je bent nog een relatief jonge coach. Dus uh, ja, ook bij mij zit er wel een spanning op. Ik bedoel, voor mij is dit ook nieuw. En ik hou er wel van, van een beetje een wedstrijd die goed doet. En een beetje, ja, die spanning heb ik zelf ook wel nodig. Dus ook hij, ja, komt wel met aanvangsspanning. En dat is, ja, dat is wel eerlijk dat hij dat toegeeft. Dat, uh, dat is wel leuk. Maar we kwamen er bij hem ook geen hele spraakmakende dingen uit, hoor. Nee, maar dat verwachten we dan ook weer niet, hè. Over de tegenstander nee. dan, Ronald. Hoe, hoe staat AC Milan, dat afgelopen weekend ook een zeepart had, ervoor? Ja, nou in elk geval is Robinho weer aan boord. Dat is natuurlijk toch een verdette. Uh, niet helemaal fit uh, uh, geweest in Eindhoven. En niet bij. Nu in elk geval weer beschikbaar. Ik denk niet dat hij een starter gaat zijn. Boateng lijkt uit voorzorg aan de kant te zijn gehouden. Uh, maar zal wel kunnen spelen. Nigel de Jong is nog twijfel. Tenminste zo wordt gesproken hier in de Italiaanse pers. Ja, en voor Milan, want jij had het net over miljoenen, uh, voor PSV uh, een flink aantal miljoenen, bij, uh, omdat het TV-gelden in Italië hoger ligt, gaat het hier ook om een, een miljoentje of veertig. Uh, wat, wat Milan uit de Champions League zou kunnen halen, uh, nou ja, het, het is niet meer de ploeg van weleer. ze hebben geld nodig. Dus ook daar is wel een bepaalde druk ontstaan. Van ja, hè, we hebben het in Eindhoven niet voortreffelijk gedaan, we hebben nu een zepert te pakken uh, in de competitie. Dat is op zich niet zo heel erg, maar. Ja, is wel vervelend in aanvang op deze, op deze wedstrijd. En we draaien nog niet optimaal. Dus ik, ik ja, je proeft toch wel... En er is natuurlijk respect gekomen toch ook wel voor die, voor die bambino's. Hè? Voor, die, voor die voorheen nog door max 6 uh, genoemde kinderen van PSV. Mm. Dus ja, er zit, er zit ook aan die kant zit gewoon spanning op. Uh, nou zijn er natuurlijk stoïcijnse voetballers daar. Balotelli zal vanavond echt geen, uh, geen minuut minder slapen. Maar je merkt wel dat ja, de, de, het is geen gelopen koers zoals het vooraf leek. En dat is het gevoel in Nederland... En dat is ook het gevoel in Italië. Mooi zo. Even een keer luisteren nog naar Philip Cocu. In San Siro krijgt dit jonge PSV namelijk voor het eerst te maken... met een groot stadion en vijandig publiek. Cocu heeft er het volste vertrouwen in dat zijn ploeg dat aan kan. Nou, Het zou invloed kunnen hebben. Je speelt een uh, ander stadion, andere omstandigheden. Dat heeft altijd invloed op uh, op spelen. Maar als we echt uh, onder de indruk zullen zijn, uh, dat verwacht ik niet. We zijn uh, geconcentreerd uh, op de wedstrijd. En uh, daar zijn we ons op aan het voorbereiden. Maar het is natuurlijk wel anders uh, spelen in een uitwedstrijd dan in een thuiswedstrijd... waar je het thuispubliek uh, ook nog uh, met 35.000 man achter je hebt staan. En dat zul je hier niet hebben. Nee, dat zul je in elk geval niet hebben. 35.000 Eindhovenaren. Uh, maar hoeveel mensen zitten er eigenlijk? Het stadion is groot. Maar hoe vol gaat dat zitten dan morgen? Toch aardig. Uh, yeah. Want uh, normaal gesproken in deze fase laten de Milanesen het echt wel zitten. Uh, het is nog wel vakantietijd, dus dat zou ook wel invloed hebben. Maar er waren... Uh, gisteren al 40.000 kaarten verkocht... en er werd nu vandaag gesproken over 50.000. En dan zit het stadion zodanig vol... dat het volledig bezet lijkt... Hè, als iedereen wat ruimer gaat zitten. En uh, nee, de sfeer is er dus. En dat is ook wel weer... Ja, dat, dat vind ik eigenlijk wel weer een pre voor zo'n wedstrijd. Alleen ja, er zullen er maar geloof ik 650 uit Eindhoven zijn. Dat is dan natuurlijk in verhouding niet zo heel erg veel. Maar het zit wel vol. En dat is wel opvallend. Want, want voor 100 Champions League is in Italië iets waar men uh, liever de deur niet vooruit gaat. Nou, die 650 laten we hopen dat die dan de kelen schor schreeuwen morgen. Het wordt een bijzonder belangrijke avond en hopelijk een mooie avond voor PSV. Ja. We zijn er live bij. We horen jou terug morgenavond, Ronald, vanaf uh, half negen op Radio N. Hey. Helemaal goed, Henry. Dat gaan wij doen. See what kind of distance you can fall, with it all. Oh, step inside her, and see if you can be any kind of wonderful at all. Oh, see if you could paint yourself white, calling from the morning to the night. 'Cause anything you want, anything you need, oh. To the wonder of a life given twice. Oh, step inside her and see if you can climb mountains on the moon. See tonight. Oh, see if you can paint yourself white. Journey to a moment in your life. 'Cause anything you want, anything you need. Could find in the sunlight. Step inside her and see who you can be pinned against a picture of your life. Oh, see if you can paint yourself white. And I promise, from a husband to a wife Van de Radio 1 CD Man Friday met Step Inside. Op de US Open speelt Roger Federer in de eerste ronde tegen de Sloveen Zemia. Ja, normaal gesproken geen probleem voor de grote Roger Federer. Maar dit jaar, je weet het maar nooit. Marcelo Mesker, hoe gaat het? La, het gaat goed hoor. Uh, 6-3, 6-2 voor Federer. Het gaat snel dus. 1-1 uh, nu in de derde set. Dus uh, nou, een klein setje. En dan uh, staat hij in ronde 2, de al zevende geplaatste Roger Federer. Die uh, met deze wedstrijd het uh, record van de Zuid-Afrikaan Wayne Ferreira evenaart. Het record van uh, 56 achter een volgende Grand Slam toernooien te spelen. En ja we gaan er vanuit dat Roger Federer gewoon doorgaat. Dus dan gaat hij dit record echt ook weer alleen op zijn naam schrijven. 56 Grand Slam toernooien achter elkaar. Dus dat, dat is al uh, geweldig. Dan heb ik nog niet eens over die 17 Grand Slam zegens. Maar goed, Federer is lekker bezig. Of hij heel ver gaat komen. Nou, vijfvoudig kampioen in New York. Zijn loting kwartfinale, mogelijk ontmoeting met Nadal. Dus uh, heel veel verder uh, kijkt hij, denk ik, nog niet. Nee, maar voorlopig verstandig. begint hij goed. 6-3, 6-2 leidt hij en 1-1 in de derde set. De Spaanse wielrenner Dani Moreno van de Catusha-ploeg... heeft de vierde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Moreno sprong in de laatste kilometer op weg naar Visterra. Die uh, lichtberg opliep die laatste kilometer weg uit de favoriete groep. Gio Lippens, goedenavond. Goedenavond, Henry. Er leek niets aan de hand voor de leider in het algemeen klassement, Horner. Uh, die raakte dus toch zijn leiderstruik kwijt. Uh, hoe kon dat gebeuren? Ja, dat is toch wel een gek verhaal. Uh, het heeft te maken met een heel klein breukje in het peloton... in die uh, laatste honderden meters van uh, de, die aankomst... die heel licht opliep trouwens. Het was Absoluut niet zo stijl. Maar ja, Moreno was wel de beste klimmer daar. En hij had in ieder geval de meeste power. Maar er ontstond een breukje achter de 21ste man daar in het peloton. Meer dan een meter, anderhalve meter was het niet. Maar ja, dan is de jury toch onverbiddelijk. Want als er echt afscheiding zit in dat peloton... dan gaan ineens tijdverschillen tellen. En dan is de nummer 22, krijgt ineens de tijd gemeten naar de nummer 1. Dus de eerste man die over de streep komt. Dat is natuurlijk een enorm verschil. was 6 seconden. Maar als je bedenkt dat bijvoorbeeld Vincenzo Nibali een paar meter voor Chris Horner reed. Horner die Nibali goed in de gaten hield op dat slotstukje. Ja, dan, dan, dan klinkt het wel een beetje zuur... dat Horner op die manier dan toch die rode trui kwijtraakt. Want zijn achterstand op Nibali was natuurlijk minimaal. Maar goed, regels zijn regels... En uh, zo hebben ze dat nog eenmaal ooit eens een keer afgesproken... dat gewoon de tijd van de eerst aankomende man telt zolang het één lint is. En op het moment dat er een breukje is... Ja, dan gaat die tijd van die eerste dus ten opzichte van de man achter de breuk tellen. Ja, dikke pech dus. En de scherperechter ja. was dus uiteindelijk weer dat laatste stukje. Nou zat er in deze etappe ook een, een stukje klimmen met 28 procent. Ja, probeer wat daar voor... maar eens tegenop te komen. Ja, wat Ik voor tafelheden krijg dat je dan? Is... <laughs> Ja, dat, dat, dat, dan krijg je hele vreemde tafereelen. Dan krijg je dus bijvoorbeeld ook renners die beide voeten aan de grond moeten zetten. Wout Pols bijvoorbeeld. Hè absoluut aan een, aan een slechte Vuelta bezig. Want uh, in alle aankomsten verlies die tijd. Vandaag ook alweer dik 14 minuten verloren. Hij zat in een bus. Uh, een groep met uh, daarin nogal wat sprinters. Onder andere zijn ploegmaat Barry Marcus. Ja, en dan, daar hoort Pols natuurlijk absoluut niet thuis. Maar hij heeft gisteren al gezegd... na afloop van de etappe waar die achterstand opliep... Goede benen krijg je niet op bestelling. Was het maar zo. Dan zou ik die bestelling meteen uh, plegen. Maar het lukt gewoon niet. En uh, vandaar dus ook uh, dat, dat hij uh, daar met de voeten aan de grond stond waren er wel meer die problemen hadden om boven te komen. 28 procent, dat was een kopgroepje daar van vijf man. Nou ja, en die, die zagen gewoon een voorsprong van op dat moment nog dikke minuut. Zagen ze als sneeuw voor de zon verdwijnen. Want dat peloton, 1,8 kilometer maar, was dat klimmetje lang. Dat peloton was er zo bij. En toen zagen we ook nog daarboven op de top uiteindelijk een demarrage, demarrage onder andere van Luis Leon Sanchez, in Nederlandse dienst. Hij rijdt bij Belkin, ploegmaat ook van Mollema. Ja, die kregen even een seconde of twintig, meer was het niet. En toen ging Radio Shack, de ploeg van Horner, ging hard rijden. En die hebben Fabian Cancellara in de gelederen. Ja, en als Cancellara even gas gaat geven... dan is zo'n voorsprong zo weer teniet gedaan... zodat we dus uiteindelijk een behoorlijk groot peloton kregen... dat na die Mirador... De uh, Ezzaro, dus die, die steile want daar van 28 die gewoon doorreed. Uh, trouwens, die Mirador kennen we nog van vorig jaar. Want toen was er een Vuelta-etappe, was er daar een aankomst. En daar won uh, Joaquin Rodriguez, de man die dat werk als beste kan, uh, klopte daar onder andere Contador, klopte Valverde. Maar ja, dat, vandaag lag het iets te ver van de streep af. 36 kilometer, ja, dat is toch wel een eindje. Bauke Mollema zat er weer goed bij vandaag. Uh, geen tijdverlies. Uh, wat, nee. was je, wat is je indruk van hem? Ik heb het idee dat hij heel sterk is. Je merkt gewoon, hij sprint iedere keer mee met deze aankomsten. Natuurlijk, deze aankomsten liggen hem ook wel heel erg. Hè. Aankomsten bergop, toch altijd wel lastig. De echte sprinters komen dan er niet aan te pas. Maar ja, zo heeft hij ooit eens een keer die puntentrui in de Vuelta. Twee jaar geleden heeft hij die ooit gewonnen. Toen werd hij het vierde in het eindklassement. En uh, hij staat nu ook gewoon vierde in het klassement van de puntentrui. En hij werd gewoon vijfde in het sprintje hier om de, om de dagzegen. Dus, dus Mollemaat doet het uitstekend. en ik merk vooral ook wel dat hij heel attent is, hoewel hij mag wel iets attenter zijn... in het begin van de etappe, nou ja, tot aan de finale. Want wat je wel vaak ziet, is dat Mollema een beetje aan de achterkant blijft. En gisteren kostte hem dat bijna de kop, want er kwam er een breuk in het peloton. Ze kregen het gat dicht, maar dat is toch wel lastig, hoor. En dat is gevaarlijk als je op zo'n plek rijdt. Dus Mollema moet ook onderweg uh, attent blijven. Maar ik vind dat hij er scherp uitziet. Geldt trouwens ook voor Laurens en Dam, want die verloor ook nauwelijks. Maar ja, Mollema komt dus wel gewoon in dezelfde tijd als Moreno over de streep als vijfde. En klopt bijvoorbeeld uh, Boas van Hagen in zo'n sprintje bergop... Sergio Enau, uh, Nicholas Roach, Alejandro Valverde. Die zaten allemaal achter hem. Dus hij maakt echt een goede indruk. Ja, en hij zit er steeds bij. En hij doet ook moeite om geen tijd te verliezen. Dus je mag de conclusie trekken dat uh, Mollema... voor een belangrijke plaats in het eindklassement gaat. Is dat bij Tendam ook zo? Want die verliest een aantal dagen dan wel juist net weer wat secondjes steeds, hè? Ja, die verliest wel wat, maar echt heel veel is het niet. En ten dam staat ook nog steeds keurig in het algemeen klassement, die staat twintigste. En dan moet je bedenken, de echte bergetappers moeten nog komen, het hoge bergen. En daar worden natuurlijk wel verschillen gemaakt. En dan zien we straks gewoon een hele hoop van die renners, die zien we uh, niet meer, want dan weten we ook echt wel dat we andere renners krijgen die daar uh, uh, aan kop gaan. Maar goed, als je dan kijkt naar dat uh, klassement, ja, dan zie je toch wel dat uh, Mollema daar gewoon keurig op de zestiende plek staat. Uh, hij doet het dus uh, heel prima. Uh, Verschuift niet uh, zoveel. Veertiende trouwens, want hij is zelfs nog even opgeschoven. Dankzij nou ja, het feit dat hij dan voorin mee zat en toch een paar mannen wat uh, achterstand uh, opliepen. Hij staat bijvoorbeeld nog steeds voor Joaquin Rodríguez. Tendam staat twintigste op 1.12. Mollema dus op 49 seconden. Dat is eigenlijk een beetje tijdverschil dat hij opliep in de ploegentijdrit. Maar er komen nog zat-etappes om dat allemaal goed te maken. Uh, maar hij doet het dus goed. Uh, en Tendam... Ja, kijk, Tendam blijft toch een beetje de schaduwkopman daar. En zal er voornamelijk zijn om Mollema te ondersteunen, zoals we dat ook in de Tour hebben gezien. Dus Tendam maakt zich echt niet druk over één, twee uh, plaatjes hoger in het klassement. Die vindt het prima zo. Morgen etappe nummer 5. Gio, dankjewel. En er is nog meer willen nieuws vandaag. Radio Shack Leopard komt de rest van dit seizoen alleen nog in de minder belangrijke wedstrijden uit de World Tour wedstrijden, want de eigenaar, de Luxemburgse miljonair Flavio Becca, die na dit seizoen vertrekt, wil alleen nog de noodzakelijke rekeningen betalen en draait de geldkraan nu verder dicht. Becca verkocht de licentie voor 2014 al aan co-sponsor Trek en wil verder zo goedkoop mogelijk van deze ploeg af, werd vandaag nog maar eens duidelijk. De uitslagen van vanavond in de playoffs voor de Champions League. Arsenal gaat naar het miljoenenbal, want het won met 2-0 thuis van Fenerbahce met Dirk Kuyt. En vorige week was het al 3-0 voor Arsenal. Duidelijke cijfers daar. Dus Paok Saloniki, Schalke 0-4. Werd 2-3. Waardoor Schalke naar de Champions League gaat. Vorige week werd dat 1-1. Austria-Wien, Dynamo Zagreb. Werd vorige week 2-0 voor Austria-Wien. Toch nog spannend geworden. 2-3. En Wien wel door naar de Champions League. Legia Warschau, tegen Boekarest. Dat was nog spannender. Vorige week 1-1, deze week 2-2... waardoor Boekarest doorgaat en FC Basel tegen Ludogorets. Dat werd vanavond 2-0 en was vorige week al 4-2. Basel gaat dus naar de poelfase. De Nederlandse roeiploeg heeft op de derde dag van de wereldkampioenschappen... in het Zuid-Koreaanse Chungju de herkansingen optimaal benut. De vrouwen dubbel 4 haalden via de tweede plaats... achter Italië de finale. Rogier Blink en Mitchell Steenman kwalificeerden zich... met een overwinning in de twee zonder voor de halve finales. En ook de mannen dubbel 4 haalden met de tweede plaats... achter Slovenië de halve finale, dus de beste twaalf op dit WK. De komende dagen wordt het spannend daar in Chungju, want er wordt nooit weer verwacht. Come back. You like it is. Zeg. of Being Alone van Al Green. Richard Schuil beëindigt na dit seizoen zijn topsportcarrière... Dat was een gedeelte volleybal en een gedeelte beachvolleybal. Veertig jaar is schuil nu. Hij kan het mentaal niet meer opbrengen om iedere dag volop te trainen. Samen met Reiner Nummerdoor veroverde hij drie keer de Europese titel in het beachvolleybal. En won hij diverse grote toernooien, waaronder twee keer een Grand Slam. Het hoogtepunt in zijn carrière was het Olympisch Volleybalgoud in de zaal in 1996. Met Nummerdoor was hij twee keer van de partij op de Olympische Spelen. In Peking eindigden ze als vijfde. En vorig jaar in Londen verloren ze de strijd om de bronzen medaille. Twee maanden geleden dacht ik van, uh, ja, keek zelf in de spiegel en denk van, heeft het nog wel zin om nog vier jaar door te gaan? Uh, kan ik dat nog opbrengen, ja of nee? En uh, toen kwam ik er vrij snel achter dat het, uh, dat het niet zo was. En dan kan ik beter nu stoppen dan over een jaar. Dus vandaar dat die keuze vrij snel was gemaakt. Mooi, keihard geslagen. En een puntje voorsprong. In de pool wonnen ze geen set van die letten. En nu heel dichtbij. Ja, het is voor mij wel handig dat... Uh, dat ik ook gewoon wat andere dingen kan doen. Ik ben nu 40 en uh, als, als ik door zou gaan, op drie jaar, dan, dan ben ik 43. En uh, dat gaat ook als een tol natuurlijk ook op je lichaam. Dus uh, ik denk dat dit een mooi moment is voor mij om, uh, om mee te stoppen. En de letter op de tribune gaan erbij staan. Terwijl nummer serveert. Oh, het is voorbij. Het is voorbij voor de Nederlanders. En hier wordt geknuffeld op de tribune. Richard Schuil stopt dus. En dat naderende afscheid heeft ook gevolgen voor zijn maatje voor Rijn de Nummer door, Want ze spelen al sinds 2006 samen en worden dus nu gescheiden. Rijnden, goedenavond. Goedenavond. Uh, wanneer uh, wist jij dit? Nou, ik wist het al wel iets langer uh, uiteraard. Omdat uh, Richard en ik toch uh, regelmatig met elkaar op de kamer liggen. En uh, dan praat je natuurlijk wel eens over dat soort dingen. En uh, ja, ik voelde dit wel aankomen. En, uh, dus, dus het was niet echt een verrassing meer. Ik geloof dat hij vorige week voor het eerst iets in de media naar buiten liet schemeren. Van als het zo doorgaat met ons, dan, dan haal ik de spelen niet meer. Dan heb ik er geen zin meer in. Nee. Maar sluimerde dit al heel lang? Ja, wel wat langer hoor, ja, wel wat langer en uh, na Londen hadden we al eerst zoiets van nou, zullen we nog doorgaan of niet en uh, toen hebben we echt even een goede tijd uh, vrij afgenomen van het hele biesvolleybal en toen, uh, ja, toen zeiden we toch uh, zo uh, rond maart, april van nou, laten we nog een jaartje, in ieder geval nog een jaar doorspelen sowieso, omdat uh, ja, goed na, na zo'n receptie als vorig jaar toch uh, op de Olympische Spelen wilden we het ook niet zo eindigen, dus dan ga je toch weer wat toernooien spelen, ook omdat we het gewoon leuk vonden. En uh, ja, dan, uh, dan, dan hebben we gewoon uh, best wel lol gehad dit seizoen. Alleen ja, je merkt gewoon dat je, als je niet uh, de hele winter uh, je, je basis hebt gelegd, je fysieke basis, dat je gewoon uh, tekort komt. En dat hebben we duidelijk gemerkt dit seizoen. En dan is het een keuze van uh, ga ik er nog een keer volle bak uh, in vliegen en uh, keihard trainen nog drie jaar. Of, of, uh, ja, of, of je blijft gewoon doorstukkelen, maar dat was eigenlijk geen optie. En wanneer was dan het moment dat hij zei, Reinder? Het is klaar. Nou, we hadden, het, we hadden het er al wel eens over gehad van nou, dit, dit, dit wordt waarschijnlijk ons laatste seizoen, alleen dat hadden we niet naar buiten gebracht, maar dat was al gedurende het seizoen hadden we het daar al wel over. En ja, nu landen we, nu belanden we ook in de kwalificaties. En dan wordt het toch wel, uh, ja, dan vlieg je, zoals nu ook, zoals vorige week de vlieg je naar Moskou en dan uh, speel je één potje, die verlies je in de kwalificatie. Ja, dan is de lol snel af, dus dan, wordt het, dan komt het heel dichtbij het afscheiden. Dan, uh, dan is het nu even de vraag van, staan wij in de, de volgende keer een het zwemmen is in oktober in Peking. Als we daar niet, niet, uh, niet in het hoogschema staan qua punten, dan, uh, dan reizen we niet eens meer af. En dan, uh, dan, was, was, dan was Moskou ons laatste toernooi internationaal. En we spelen dit weekend nog het uh, Nederlands kampioenschap. Uh, dus het, het is even wel wachten of we, of we daarna nog Peking spelen of niet. Ja, dus weet op dit moment nog niet. Als ik je zo hoor, heb je niet echt geprobeerd meer om hem over te halen om nog door te gaan? Uh, of wel? Nee, nee, omdat ik, nee, maar goed, ik, uh, ik ken Richard al zo lang en dan, uh, dan weet je ook gewoon van, uh, ja, dat, dat, dat gaat dat, dat gaat ook niet meer opbrengen en uh, voor mij is het net wat anders omdat ik toch bijna hele Olympische cyclus achterloop qua leeftijd zeg maar, dus ik. Uh, voor mij is dat gewoon een andere situatie. En Richet is al 40 en dan praat je dus over 43 straks. Uh, en, da en dat is al, dat is al heel zeldzaam. En dan moet je dus ook nog eens dat mentaal en fysiek kunnen opbrengen. Nou ja, dat, dat was voor mij eigenlijk wel vrij duidelijk. En dan hoef ik, ja, dan hoef ik Richard ook niet over te halen. Maar we hebben het er uiteraard wel over gehad. Ja, en nou, jij bent bijna 37. Dat betekent dat je op de Olympische Spelen bijna 40 wordt. Ja. Uh, jij gaat door tot en met Rio, dus. Nou, dat, dat wil ik graag. Uh, dat, uh, ik heb nog wel die ambitie en ik, ik, uh, ik merk toch uh, deze zomer. van. Uh, naar Londen had ik ook wat twijfels, maar ik merk toch dat ik het nog eigenlijk te leuk vind en dat ik me nog te fit voel om uh, nu, te, nu zelf te moeten stoppen. Dat vind, ik heel, dat vind ik gewoon heel moeilijk op dit moment. Uh, de, de vraag is nu alleen van: uh, ja, vind ik iemand uh, waarmee ik nog uh, serieus uh, mee kan strijden over drie jaar? Want ik, ga niet, ik heb geen zin meer om. Uh, om alleen maar op te leiden en dan uh, uiteindelijk gewoon uh, niks te winnen. Heb je iemand aan. op het oog? Uh, ik, heb wat, uh, wat, uh, ik heb wel wat idee erover, maar dat, dat lijkt me slimmer dat ik dat gewoon bespreek met de bond. Dat ga ik niet, niet hier uh, over de radio... Uh, nee, en misschien ook eens met de mensen zelf... maar heb je, ja, al, heb je al mensen gepolst, stiekem voorzichtig? Uh, nou, nog niet uh, heel serieus. Nee, nee zeker niet. Nee, ik ga eerst met de Bond praten en dat zal uh, op korte termijn plaatsvinden. En dan, uh, ja, dan. Dat, dus dat, dat balletje gaat wel rollen. En dan, uh, ja, dan uh, zullen we zien of dat, of dat nog een serieuze optie is. En of, of de Bond dat wil en of die persoon dat wil. En nou ja, goed, er, er zal, er zal uh, uitgebreid over gesproken moeten worden. Ja, en dan hangt het daarna natuurlijk vanaf wie het precies is. Hoe snel je dan ingespeeld raakt. Maar kan je eens, kan je eens uitleggen hoe hoe uh, moeilijk dat is, of hoe nou dat dan komt... dat je als beachvolleybal duo elkaar begrijpt en elkaar snapt? Ja, nou dat, dat was iets wat Richard en ik, denk ik, uitzonderlijk. Uh, uh, die chemie hadden wij uh, vanaf het begin. Dat was denk ik vrij uitzonderlijk, zeg maar. Dat, dat, ik geloof niet dat dat heel vaak gebeurt. Wij, wij, bij ons klikten we het vanaf het begin en hadden we heel snel... Uh, dat we elkaar automatisch aanvoelden zonder... Uh, uh, 100 uur te trainen, bij wijze van spreken. Uh, dus ik, ik weet niet hoe. Ik heb nog nooit met iemand anders gespeeld, dus ik vind dat heel moeilijk in te schatten. Maar, maar is, het wel te dus is dat uit te leggen in woorden dan? Of? of moet je dat gewoon chemie nou, nou ja. noemen? Ja, dat, dat tussen Richard en mij, dat was wel echt een soort chemie. Daar ben ik van overtuigd dat dat klikte gewoon. Dat pasten perfect qua speltypes bij elkaar en ook qua karakters, denk ik dat dat prima was. Uh, maar goed, je hebt dan een, win, een hele winter de tijd voordat het volgende zon begint. Dus dan praat je over zes maanden hard trainen en dan kom je al een heel eind. En dan, uh, en dan, en dan uitschuwd over drie jaar, dat zou meer dan genoeg moeten zijn. Dan weet, dan weet je wel of, of, of je samen iets kan bereiken of niet. Dat is dan na één na winter, winter en één uh, competitiezomer, zeg maar, is dat wel duidelijk, denk ik. Ja. Wanneer wil jij een nieuwe partner hebben? Uh, nou goed, uh, als Richard en ik uh, aan het eind van het seizoen. Dus als uh, Richard en ik maken dit seizoen gewoon af. In principe, dat kan dus volgende week op DNK zijn. Maar dat over twee, drie weken weten wij of wij nog uh, in dat hoofdschema staan in Peking. En dan uh, goed, als wij helemaal uitgespeeld zijn, dan, dan uh, ga ik pas uh, over een nieuwe partner uh, praten. Oké, okay, Rijnumero, dankjewel. Succes met die uh, zoekactie. En uh, veel plezier nog de laatste maanden met Richard Schuil. Dat gaat nog wel lukken. Ja, <laughs> goed. Dag. Dag. Uh, ook baanwielrenner Peter Schep zet een punt achter zijn loopbaan. Schep reed voor het Koga Cycling Team. Bij hem is een vernauwing in de lieslagader geconstateerd. Hij heeft besloten zich niet te laten opereren aan deze toch typische wielerkwaal. Schep werd in 2006 wereldkampioen puntenkoers. En hij kwam vier keer uit op de Olympische Spelen. Oud-Herenveen-speler Oussama Assaidi speelt de rest van dit seizoen... in de Engelse Premier League voor Stoke City. Assaidi wordt door zijn club Liverpool verhuurd. Hij stak vorig jaar augustus vanaf Friesland helemaal... Heerenveen het kanaal over. Maar werd bij zijn nieuwe club nooit een vaste waarde. Aro Den Haag krijgt mogelijk Chinese versterking. Want ADO test deze week de 22-jarige Chinese middenvelder Wang Chu. Chu staat momenteel onder contract bij het Luxemburgse Jeunesse Desch. En speelde eerder in de jeugdopleiding van het Franse Metz. Met zijn Luxemburgse club kwam Chu dit seizoen uit in de voorronde van de Europa League. En mede dankzij twee doelpunten van hem werd de Turkse, Finse Turku in de eerste ronde van dat toernooi verslagen. Het loopt tegen 11. Marcella Mesker... Roger Federer tegen de Slovene Zemja. Hoe ver zijn ze? Ja, bijna klaar, maar nog net niet helemaal. 6-3, 6-2 en 4-3 voor Roger Federer. Hij brak uh, Zemia in uh, de zevende game, dus de vorige game. Ze veert nu. Uh, het is uh, Juice. Uh, kan dus naar 5-3 gaan. Nou, als hij dan gewoon zijn service game houdt, dan uh, gaat hij het netjes op uh, 6-4 uitmaken. Of dat uh, gebeurt, ja, zullen we dan net niet meer meemaken uh, in deze uitzending. Maar dat hij gaat winnen, dat uh, mogen we toch wel aannemen. Een hele soepele uh, wedstrijd dus voor Roger Federer. Die dus oorspronkelijk gisteravond laat zou moeten spelen. Maar toen uh, kwam de regen en die gooide roet in het eten. Vandaag dus uh, in de middag een partij voor Federer. Nou, het uh, maakt hem niet zo gek veel uit. De titelverdediger Andy Murray, die komt morgen pas in actie. Dat is natuurlijk een beetje een nadeel voor uh, Murray. Terwijl al zijn concurrenten gisteren of vandaag uh, in actie komen. Vannacht nog uh, Novak Djokovic, die zijn uh, eerste wedstrijd uh, gaat spelen. Maar uh, Roger Federer nou, die staat nog steeds op 4-3. Uh, We nemen aan dat hij de wedstrijd uh, gaat uh, uitmaken binnenkort. Uh, wij maken dat uh, staartje net niet mee, maar uh, het loopt vast wel goed af. Marcel Mesker, dankjewel en tot morgen. In de Bundesliga is vandaag gespeeld. Freiburg-Bayern-München eindigde in 1-1. Het was het eerste puntenverlies van Bayern dit seizoen. Het speelde met een veredeld B-elftal zonder Alaba, Mantukic, Ribéry en zonder Arjen Robben. Naast aan de vrijdag speelt Bayern in Monaco de Europese Supercup tegen Chelsea... Hetzelfde Chelsea heeft Wayne Rooney een ultimatum gesteld. Hij moet binnen 48 uur bepalen of hij een overgang van Manchester United naar Chelsea zit zitten. Anders gaat José Mourinho op zoek naar iemand anders. Dat Rooney het weet. Straks met het oog op morgen met Nieke van der Wij. En morgen zijn wij er vanaf half negen met Milan PSV. Blijf van Syrië af. Waarom? Wat? Breng je teweeg. Als er actie komt, zal die heel beperkt zijn. De Tweede Kamer moet eerder terugkomen van reces. Wat Nederland betreft, de VN nu aan zet is. President Obama heeft de marine met kruisraketten aan boord... in stelling gebracht. Zouden echt rekening met militair ingrijpen? Zeggen ze dan, dit hebben we dan gedaan, opgeruimd zat netjes... en we gaan weer naar huis. Ik vind op dit moment militair ingrijpen helemaal niet aan de orde. Zet er een hek omheen en laat ze hun eigen problemen oplossen. Maak je zorgen? Ja, tuurlijk. Iedereen maakt zich zorgen. Ik heb daar familie zitten... Radio 1, het nieuws van alle kanten. Niet elke verandering heeft gevolgen voor uw toeslagen. Roekkoekoe, met rijke Helwegen, ik heb nieuwe wangetjes. Maar veranderingen zoals verhuizen, een nieuwe baan... of gebruik maken van kinderopvang kunnen wel gevolgen hebben voor uw toeslagen. Die veranderingen geeft u natuurlijk zelf door op mijn toeslagen op toeslagen.nl. En nu heb ik alweer nieuwe wangetjes. Lekker strak.